Met het Sennemers Journaal. Een groep internetspionnen heeft geprobeerd de servers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid te hacken. Waarschijnlijk gaat het om een Russisch team. dat op zoek was naar informatie over het MA-17-rapport. De onderzoeksraad zegt dat de aanvallen niet zijn geslaagd. De groep zette onder andere nep-servers op voor e-mail. die erg leken op die van de onderzoeksraad. Zo hoopten ze inloggegevens te bemachtigen voor de echte servers. De hackers richtten zich niet alleen op de onderzoeksraad. ook andere partijen die meewerkten aan het MA-17-onderzoek. ...waren dit. In de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria zijn woedende studenten in botsing gekomen met de politie. De studenten stichten kleine brandjes bij het kantoor van president Zuma... ...en probeerden het hek rond het gebouw omver ver te duwen. Ze deden mee aan een demonstratie tegen verhoging van het collegegeld. Duizenden studenten waren in een stoet naar het kantoor van de president gelopen... ...waar het tot een confrontatie met de politie kwam. In Griekenland zijn deze week zo'n 48.000 vluchtelingen aangekomen. Niet eerder kwamen dit jaar zoveel vluchtelingen binnen in een week tijd. Volgens de VN zijn sinds juli 1,3 miljoen vluchtelingen uit Syrië vertrokken. Door het oplaaien van de strijd bij Aleppo zouden nog eens 50.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. Die zijn nu nog in Syrië. In totaal zijn er dit jaar 681.000 vluchtelingen over de Middellandse Zee naar Europa gekomen. De orkaan Patricia, die Mexico nadert, is de zwaarste orkaan op het westelijk halfrond ooit. De Amerikaanse Weerdienst spreekt van een extreem gevaarlijke en mogelijk rampzalige orkaan. De windsnelheid in de kern van de orkaan is opgelopen tot 325 kilometer per uur, met windstoten tot 400 kilometer per uur. Wereldwijd waren er in de geschiedenis slechts twee zwaardere orkanen. Dat waren Nancy en Violet, die in 1961 huishielden in het zuiden van Japan. Patricia gaat waarschijnlijk vanmiddag of vanavond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 In de Randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten 9. Richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden Oost 4. En bij het knoopbund Watergaasmeer 3 kilometer. Dat laatste komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen het Malieveld en het knoopbund Prins Klausplein 4 kilometer. staat een kapotte auto. De rechter reisdok is afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja!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 Heb ik hier nog even de top 3 voor je van vorige week? Nummer 3 Ik dacht aan de Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op nummer 3 Nicky Jam samen met Enrique Iglesias met uh, El Pardon. De weekend kan veel mijn feesten. Vorige week op nummer 2 Nummer 1 was Charlie Potts samen met Megan Trainor en Marvin Gaye. Deze week beginnen we met de nummer 40 Dior en Chris Brown. Five more hours. What you wanna do, baby? Where you wanna go. I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor, floor. I treat you like a real lady.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 La La La La La La lun, lun, lun, lun, lun, lun, lun, la, la, lun, First name is free, last name is dumb, choose to believe in where we're from, freedom, freedom, freedom. freedom. C'est comme ça qu'on It Mais pété qui je vais le bingo que des folangles et les bimbo mat mon équipe ça fout les boules ouais ça les dégoûte car nous on déboule comme des fous dans la foule mais on passe à ses coups toi tu restes à écouter ça c'est relou les nouvelles pour des fous Je suis pas un gangster pas la peine de mentir je suis comme toi Sem sem sem un gangster pas la peine de mentir je suis comme toi pas assez ba ba ba ba ba yeah gangsta byla comme ça sem sem Me Laisse pas solo solo conmigo Gangsta comme ça maman maman maman sem sem sem Ik denk dat ik chill leader. Ze is right there I Oh, ik denk dat ik a chill leader. Ze is right there when I need her. I'm in love de coco. Maurice Mulder. Samen met uh, Jeremiah. Deze week op een uh, 37e positie. We voor Elijah met uh, Summer 2015 op uh, 39. Mooie compilatie uh, is dat uh, van Elijah van de drie dames, de drie van Franse dames. En dan als je die videoclip hebt, volgens mij heb ik het wel een keer eerder gezegd. Uh, als je die videoclip uh, ziet, dan uh, zit ze dus leuk op zijn contrabas uh, uh, te spelen en eentje op zo'n uh, tom of zo'n uh, tom.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 En dan heb ik het over Dan Reynolds. Nou, dan Reynolds, zou je zou zeggen, wie is er? Nou, dat is dat herkenbare stemgeluid achter de Amerikaanse groep van uh, Imagine Dragons. Waarin ook uh, Ben McKee, Wayne Sermon en uh, Dan Platman spelen. Nou, de groep die uh, in het begin veel bekendheid heeft gekregen door uh, bijdragers aan uh, games voornamelijk en commercials in een paar tv-programma's. Zoals een nummer, uh, een van de eerste nummers is Radioactive, is dan terug te horen in het spel van uh, Assassin's Creed nummer 3.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 The photographs remind me of my who I am Breakdown. It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. It's just a delicate kiss, anyone could have missed. I wasn't expecting.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 en de the nurses they zeiden dat het weer teruggekomen was. Ik was niet expecting dat. Dan sluit je ogen op you mijn hart bij de surpres. Ik was niet expecting dat. Op nummer 34: uh, Jamie Lawson was expecting dat. En daarvoor hoorde je op 35: uh, Imagine Dragon nieuw binnengekomen met uh, I Was Me. Wij gaan door met de nummer 30 van de Your Breakdown van deze week. Dat is Mika.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 En op 30, Jorden en Mika met a Staring. the twee weken in de lijst in acht plaatsen gestegen. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ook twee weken in de lijst is de nummer 29 van deze week. First eight Kid met Marcel Silver Lining van 36 naar 29 in de tweede week... hier in de Euro Breakdown op uh, ZFM Zandvoort.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 En wil je nou zien hoe die pagina eruit zag, uh, kijk dan even op uh, Twitter. Uh, Liam uh, heeft hem uh, getweet. Het is een, uh, ja... Maar het is wel Ah ja, weet je, ze vinden het leuk en uh, daar doen we het voor. Hé hey Adel dan, want uh, het zal je wel niet ontgaan zijn. Het is in alle media ondertussen wel uh, geweest, want de wereld heeft uh, nu ruim drie jaar erop moeten wachten. En op 23 oktober is er dus weer een uh, nieuwe single verschenen van Adele.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 Hij verhuurt een gebouw in Seoul en de huidige bewoners weigeren dat pand te verlaten. En inmiddels zijn er al zo'n tien verschillende rechtszaken rond het gebouw. Zij zelf wilde in eerste instantie een uh, coffeeshop van het pand maken... maar is uh, nu uh, dus uh, van mening veranderd. Ja, weet je, na Gangnam Style ga je gekke dingen doen, Daar kan je niks te doen. Hey, door met de uurbreakdown van uh, deze week. Met op nummer 28 is deze Avicii met uh, For a Better Day... Straks nog de rest van de lijst hè. Dus nu eerst Avicii. On Alone in the dark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 We staan met Aals die op een mooie 24e plek met het nummer uh, Headlights. 26 uh, weken in de lijst, uh, één plaatsje gezakt. Voor de opletterende luisteraar die zullen wel denken: waar blijft nou die uh, nieuwe binnenkomen waar het over? Je had er toch twee? Ja, ik heb er ook twee. Die ene die staat op uh, de hoogste nieuwe binnenkomen, ook de tweede nieuwe binnenkomen staat op een uh, 22e plek uh, deze week in de lijst.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 And if you like midnight driving with the windows down And if you like going places we can't even pronounce if you like to do whatever you've been dreaming about Baby, you're perfect Baby, you're perfect so let's start right now And if you like cameras flashing every time we go out